Middernacht, het is nu maandag 19 september. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een verziekte bedrijfscultuur... en er wordt geld verspild. Dat blijkt uit mededelingen van medewerkers en uit interne stukken. Het personeel heeft vooral kritiek op COA-bestuursvoorzitter Noorten al -Bairak. Zo zou ze een schrikbewind voeren. Minister Leers laat weten dat hij komende dag een gesprek heeft... met de Raad van Toezicht van het COA.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 Ze werden aangevallen door idioten die ook nog eens gewapend waren met een ijzeren staaf, zegt hij. Bij deelstaatsverkiezingen in Duitsland heeft de christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel voor de zesde keer verloren. In Berlijn bleef de sociaal-democratische SPD de grootste, blijkt dat uit voorlopige uitslagen. De SPD kreeg 29 procent van de stemmen, CDU 23 procent. Raborenner Lars Boom heeft de ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. Het is zijn tweede overwinning in een eentappenkoers. In 2009 was hij de sterkste in de ronde van België. Robert Geesink is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Tijdens een training kwam hij hard en val en brak zijn bovenbeen. FC Utrecht heeft thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Heracles. Eerder op de dag eindigde de topper PSV Ajax ook in 2-2. FC Twente pakte met een 5-2 zege op ADO Den Haag de koppositie in de eredivisie...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 Dit is Radio 1. Pound. Het beste van echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij de allerbeste of de allerlaatste van de best of van de best of. Van de allerla allerlaatste van de best of van de echte Janne van Pound. De allerlaatste herhaling van de radioshow voor nachtbrakers met ballen en nachtvlinders met lef. Mijn naam is Jan Roos. En Jan Dijkgraaf ja, die is op het moment die Frieslandse schaats aan het slijpen. Je kunt in deze allerlaatste best of de allerlaatste keer inbellen in de show. En dat is voor de enige echte radio Janne, echt een Janne radiospel. Ja, onze kabouter die heeft nog één keer echt zijn best gedaan. Dus dan kan je winnen en uh, daarmee kan je ook een van de allerlaatste aller, aller, Echte Janne t-shirts winnen. Want we moeten echt van die meuk af. Volgens mij wat hebben we emmetjes, hebben we geen emmetjes meer. We hebben alleen nog maar esjes, dus uh, alleen maar mooie slanke meisjes mogen inbellen. Alle tickets kunnen nu de radio uitzetten. Het gratis telefoonnummer voor het uh, Echte Janne radiospel is 0800 1121. Maar dat straks. Ja, wat gaan we doen uh, in deze allerlaatste echte uh, best of Echte Janne? Uh, we horen dit uur onze, onze held, onze idool, onze goeroe uh, Martin Siemek. En de vrouw die ooit premier van het land dacht te worden, maar ja, nu gewoon een huisvrouw is, Rita Verdonk. Maar we beginnen met Janabi. Ja, elke week voelden wij een BNR aan de tand om te kijken ja, of het een beetje een echte Jan is. Henk Westbroek, ja, die haalde het met de hakken over de sloot. Maar ja, dat kwam waarschijnlijk ook omdat uh, Henk al flink had gesopen. Hallo, ik ben Jan. Hé, hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Njanabie. Ja, iedereen wil natuurlijk een echte Jan zijn. En in de Janneby maken we uit of iemand ook deze titel echt verdient. En deze week de bekendste Utrechter van Nederland. Hij nam het initiatief voor een politieke partij, is kroegbaas... en maakt nog steeds televisie en radioprogramma's. Het kan natuurlijk niemand anders zijn dan Henk Westbroek. Goedenavond. Hoe gaat het, Henk? Het gaat mij uitstekend. We hebben je niet ja. uit bed gebeld, hoop ik? Nee, nee, nee, nog net niet. Gelukkig dat maar. Wil ik wil zeggen, het was een gezellige avond. Dus vrij zware tafels om... Om het uh, alcoholgebruik maar te rechtvaardigen. Ja, want je drinkt toch uh, niet meer, hè? Wat zeg je? Je drinkt toch niet meer? Nou, ik drink wel wat op zijn tijd, niet veel meer. Maar nu en dan doe ik het toch nog wel erg graag, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je uit eten gaat, ga je eigenlijk noodzakelijk voor het voedsel, toch? Uh, nou, nee, ik had, had zelf een etentje. En dan, <lacht> ja, dan, dan geef je er ook wel wat te drinken bij. Vraag maar aan, aan jullie assistent Joma, die weet hoe dat gaat. Oh ja, hij is het ja, zo erg? Ja, wij kennen hem. Ja. Nou ja, weet je wat we gaan doen, uh, Henk? Uh, we gaan uh, uitmaken of je een echte Jan bent of een Johan. Ja, wat denk moet... je, Henk? Wat denk je zelf? Uh, ik heb uh, geen idee wat een Johan is. En wat een echte Jan is, uh, het is aan mij nog steeds een raadsel. Dus... Nou, laat ik, ik dat, dat eens, zeggen... maar eerst maar even, oh, even gaan uitleggen dan. Een echte Jan, ja, dan ben je gewoon een echte Kerel, een echte vent. Ja. Iets Ach, wat oh. jij graag wil zijn. Ja, en Johan, ja, dat, dat wil je liever niet zijn. GEN Francisco dan? van Jolen toevallig? als ik die ken. Ja? Dat is een echte Johan te absoluut Een absolute Johan, ja. Toch, dat is ook die man die uh, toen na de moord op Fortuin iemand per ongeluk een keer zei. <coughs> dat de kogel van links kwam toen. ...vijf jaar lang elke dag in de Volkskrant een stuk schreef... ...dat dat niet waar was. Precies. Dan die hebben Frankrijk we de goede volgers. Nou, een dat is dus oh, een Johan. Oh, dat is een saaie man, ja. Ja, en dat is dus een Johan. Dus dan weet oh, je ook gelijk dat je meneer. een echt Jan wil zijn. Hey, dat je eigenlijk... ook met Joop NL een en ander doet. Oh, klopt. Ja, ja, ja, klopt. Je bent op de nee, hoogte. Ja, nee, ik probeer het allemaal te duiden. Die het altijd, altijd heeft wat, wat, ze, wat ze er in het buitenland... Nou ...niet van zullen denken. Ja, precies. Wat dezelfde kleinburgerlijkheid etaleert als katholieken... ...die altijd zeggen, <tugt> je moet wel maar kijken... Ik ga maar af wat de buren ervan denken. Dat, nou, dat je Is ook zo klein, zielig. En het schattige is namelijk dat het buitenland niet eens weet waar we liggen. Dus dat is uh, ja, goed en terecht. En terecht, ik zou ook nog even verder dat spelletje uitleggen, want je krijgt namelijk oh. twintig uh, keuzevragen. Dus je kan kiezen tussen het een en het ander. Ja, dat had je natuurlijk al misschien uh, als groot radiospelletjes goeroe uh, kunnen, kunnen raden. Je krijgt vijf punten per vraag. Nou ja, en uiteindelijk, na drie minuten gaan we bepalen of je verdere leven nog wel zin heeft of niet. Dus zullen we maar beginnen ik. Oké, okay, ga ik gang. Ben er klaar voor. Ja. Volgens kant of de telegraaf. Ja, Bier of pils? Eh, uh, pils. Ajax of Feyenoord? Feyenoord. Nuance of gestrekt been? Eh, uh, gestrekt been. Helene van Rooyen of Saskia Noord? Uh, dat is een hele moeilijke. Uh, Blond, Henk. Helene van Rooyen denk ik. Oh, gaat niet zo goed met je, Henk, geloof ik. Blond, Henk. Ja, ik heb geen idee. Ik ken ze eigenlijk nou, alle twee we al twee keer. Laten we doorgaan. een keer een Johan. Ik heb goed mee weg, meestal toch? Ja, fles of vis? Eh, uh, vis. Mariette Hamer of Janine Hennis? Ik versta er geen fuck van, joh. Mariette Hamer of Janine Hennis? Oh, eh... Uh, mag je ook passen? Nee, je moet gewoon kiezen, Henk. Kom op oh, nou. De, nou, uh, Hamer vind ik niks, dus dan die andere maar. Maar die ken ik ook niet. Nou, ja, maakt niet uit. Je hebt goed gekozen. Henk, nu komt er een, een makkelijke en ik zal op mijn spraak letten. Republiek of monarchie? Oh, republiek. Van Jolo of, ja, nou, of Rob Hoogland. Nou, we weten al wat je gaat kiezen. Nou, uh, ja, op Hoogland natuurlijk, ja. Seks of voetbal kijken? Uh, seks. Hoogkaterijnen of de Oude Gracht? Uh, de Oude Gracht. Prachtwijk of Ghetto? Uh, daar is geen verschil tussen. Ja, dat is scherp, maar wat is jouw titel? Welke titel gebruik je? Nou, ik zou het ghetto noemen. Een Prius of een Beamer? Een Beamer. Het gaat toch nog goed komen, Henk, denk ik. Afvallen of accepteren? Accepteren. Dirk Kuit of Wesley Sneijder? Dirk Kuit Oh, je gaat nu inlopen, hoor. Je stond heel zwaar op Johan, maar je komt bijna goed. Marokkanen of Turken? Turken. Nederland of België? België! België, ja. Heel goed. Onrendabelen vervoer of de file? Uh, Onrendabelen vervoer. Oh, oh, oh. Prem Radikisjoen of Hanneke Groenteman? Uh, ja ja ja, het, maar, ik ja kies okay, kiezen okay, tussen Hanneke een punaise Groetenman, of een uh, splinter in je voet maar maar maar, maar, maar kies maar ja, man ja. oh kies je verkeerd ook nog uh, ja, ja. Ja, ja ik, bedoel, ik kies, je hoeft toch niet altijd om voor mensen te kiezen die uitsluiten die slaat die, die staat maar zichzelf te luisteren uh, ik bedoel is is Prem zo'n echte Jan dan Nee, wel nee. nee LBJ, geef, ja, we we, we houden het drie keer op. Ja. Maar we moeten een paar, paar keer in de uitzendingen de, de naam van een allachtoon noemen, dan krijgen we subsidie. Al, op, op, op die manier, nee, dan ben onderoep, ik ook op prem. Dus schouw is prem. een minderlijke man. Heel goed, prem. PVDA of VVD? Uh, allebei niet. Allebei niet. Wat dan wel? Nou ik zou nu denk ik SP stemmen. Hij ah, krijgt nou wat. Uh, maar dat kan, dat kan morgen weer anders liggen. Oh mooi. Dat ligt aan uh, ligt aan wat je gedronken hebt. Dat en... ligt er eeuwige. Ik ben een, ik ben een eeuwige twijfelaar. En uh, het, op krijg is tegenaan natuurlijk de rechtse partij. Maar de, maar de, de VVD is dat vanzelfsprekend ook. En de SP is het eigenlijk ook. En we hebben in Nederland alleen maar rechtse partijen. Dus er is allemaal niks aan de hand vanuit jullie perspectief. Dus de socialistisch. Oh god, we zijn weer rechts, oh, zo, Jan. Oh, oh, oh kijken we dat nou. nou. We hebben nog een bonusvraag, Henk. En die heb jij nodig, kan ik je vertellen? Ach, goh, Jan. Een echte Jan of een Johan, Henk? Uh, nou, dat een echte Jan. Ja, ja, nou, een we gaan, even, de, we gaan, de gaan de even die punten tellen hoor. Want ik, uh, was jij vroeger uh, blij met een, uh, een 6.0, Henk, op school? Ik, uh, ik, ik was absoluut al blij als ik een voldoende had. Nou, dan uh, dan ja. mag ik je feliciteren, want je hebt een 6.0 gescoord. Een 6.0. Dat betekent dat, dat, je, dat, dat nou, je... Dat vind ik ook weer zo'n Johan... Ja, ja, dat klopt. Dat, dat betekent 1, namelijk dat 6 je 6 gewoon, nee, 6, 6, ja, ik ook gewoon. Ik had ook kunnen zeggen 60 punten van de 100. Komt op hetzelfde ja, neer. Ja, dat is niet best. Maar Henk, dat be voldoende. wij vinden een 60 echt helemaal ruk. Hè? Dus dan ben je ja, bij ons toch, toch gewoon ik. een Johan. Want een Henk, is, niet is een Johan, dames en heren. Oké, dan is dat. Dat da, da, da, da, da, da, da, da, zei dan zo. Ja, nee, ja dat is niet zeggen. heel erg. Dat betekent dat ik me nu compleet ga bezatten. Wat moet je anders doen in het leven? Ja, zo is het. Maar dit. Maar zo flut ervaring, laten we eerlijk zijn. Uh, maar laten we, ja. laten we ook eventjes wat vertellen, Henk, want je, je gaat niet met lege handen naar huis, want je zit al thuis. Uh, je krijgt wel een t-shirt een, een, een toegestuurd, alleen je krijgt een ik ben een uh, Johan t-shirt. Dus oh, ik wil eventjes, dan uh, ik, dan nou dan ja. Daar kan ik menig een groot plezier mee doen, die Johan heet. Zeker weten, zeker weten. Henk, dankjewel. Dankjewel. En, en okay, de marssel. Oké, You and me We used to be together every day. But i'm losing my best friend i can't believe this could be Het was No Doubt, van, uh, no doubt met Doon Spiek. Ja, uh, ouderwetse kutmuziek in echte Janne, maar goed, dat uh, weten we. Uh, week in, week uit uh, sprak ook onze held Martin Siemek de echte Jan toe. Want uh, met zijn tips ja, werd het leven net iets mooier. Uh, hij bracht ons net iets verder. En uh, nou, natuurlijk was Martin ook een keer onze hoofdgast. Onze held zit hier, Martin Siemek. Hé, hey, uh, Martin. Ja? <laughs> Waarom horen we jou nooit meer op Radio 1... ...behalve dan nu als hoofdgast bij echte Janne? Maar waar is je eigen programma nou eigenlijk gebleven? Het is toch eigenlijk belachelijk dat het gestopt is? Schande. Nou ja, in 2008 is dat gestopt. En nou, het voelt als gisteren. Er worden nog programma's wel eens herhaald in nachtvluchten, hoor ik van mensen. Martin, niet goed praten. Nee, maar goed, ik bedoel, wat moet ik daarover zeggen? Nou. Kijk, het is gestopt op het moment dat ik werd onderscheiden... voor beste radioprogramma ja, van het exact. jaar. Ja, exact. En uh, ik moet zeggen, dat is heel bijzonder... dat in sport bestaat zoiets niet, dat je op de top van je kunnen, want ja, als je onderscheiden wordt... en top van de kun, ja. wordt oude elftal gegooid. En dat is misschien ook goed dat ze er dan wel bij radio... wel eruit gooien, want, want uh, ja, dat, dat is... Uh, wie is daar verantwoordelijk voor geweest? Welke rat? Ja. Welke, Maxime? Laten we niet aan terugdenken. Laten we, nee, echt niet. Nee. Wat dat betreft vind ik die Partij van de Toekomst. Daar stem ik op eigenlijk. Martijn, van oh nou nou, nou, als je nee, maar ja. wij gaan toch niet over 2008. Nee, praat. we gaan het ja. hebben over je, het gemist. Ja. je hebt gemist. Je hebt Adeline van Lee nog gehoord. Bagger Janne krijgen wel plek op de radio. En, um, en mensen zoals Jan Donkers, want die, dat, die was haar gast. Mm -hmm. Maar ook mensen zoals jij, die zijn wel verbannen. We hebben nu Prem, we hebben Ebru Umar, we hebben echte Janne. Wat mm -hmm. is er aan de hand in Nederland op de radio? Radio. Ja, nou ja. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, als, ik ben radioluisteraar... dus ik hoor wel eens uh, interviews na twaalf uur. Nou, nou. Alleen niet, op zondagnacht die, is het wat, maar voor de rest is het om te janken. Ja, nee, maar, maar ja, z zondagnacht is geen interview... dus dat kan je niet vergelijken met mijn programma. Maar als je, als je daarna luistert, weet je... Ik, ik ben zo gek van formats dat, dat, dat, dat je iemand heeft een vraag op de hoe heet dat op de, op de op de nee vraag op de papier nee iemand en uh, dan nee, heb je nog een vraag hier op televisie op de, op de voice op de Mail. voice op de voicemail op de voicemail oh, ja Casaluna ja, bedoel je Casaluna ja. vraag op de voicemail voor de en. gast Nou, dat is zo'n zo trieste uitvindingen Nou, dat vind ik jammer ik, en, en ja ik, na twaalf uur persoonlijk interview over leven ja. van de gast. Persoonlijk interview, niet onderwerpinterview. Want na twaalf uur mensen hebben mensen geen zin meer in onderwerpen. Maar ja, precies. Dus, dus om de ja. eerste blok met je hoofdgast... dan de te bespreken is eigenlijk belachelijk. Ja, vind ik wel. Ja. Ja, je ja. Praat ook. We zijn aan het knoeien, hoor. We zijn aan het knoeien. Maar ben je nou genaaid door, door, door verbannen te worden? Heb je, voel, heb je dat gevoel? Ja, 2008, maar ja, het is toch wel een aardig dolletje in die rug, hoor. Zilveren reismicrofoon winnaar. Worden er zo eraf gesmeten. Ja. Onze Martin. Ja, ja. Maar ik, het is een heel, heel naar verhaal. Wil ik niet hebben. Maar is er een pleister overheen geplakt of is de wond gehecht? Uh, nee, is aan, ik heb gewoon dat achter me gelaten. Maar het is een heel naar verhaal. Ja, ja. belachelijk is het ook. Ja. Maar zou je terug willen komen? Dat is niet kwestie van terugkomen. Ik zou in land willen uh, uh, wonen uh, uh, waar dat niet gebeurt. Ja. Nederland is een door en door rotland. Nee, dat is, er is iets gebeurd met Nederland. Even tussen de 1969, 19, 19, wanneer ik in Nederland aan mijn leven begon en nu. Maar wat is dan gebeurd? Nou, uh, ik zal een heel ander voorbeeld geven. Hè? Graag. Uh, dan hoeven we het niet over mee te hebben. Toen ik hier kwam. toen... Martin, even, je zei net twaalf uur persoonlijk onderwerp. Ja, en wel... nu zeg je: je hoeft het niet over mij te hebben. Nee, ik bedoel niet over dat radio. Okay, ik ja. uh, toen ik hier kwam, was hier een uh, zo, zo sfeer... dat iedereen gaf een rondje in de kroeg. Mensen hadden een beetje geld op zak. Iedereen op, op hun niveau. Ik was toen student, dus ik had een beetje geld. Maar, uh, een beetje zwart geld, ik had wat tennisles, Maar iedereen had wat zwart geld. En in de loop der jaren zag ik hoe... Mijn vader zei, omdat wij hadden het thuis echt arm onder communisten... dus mijn vader zei, jongens, alsjeblieft de tandpasta van onderuit knijpen. En zo is met dat maatschappij hier gebeurd. De tandpasta is van onderuit oud geknepen en de geld zit nou echt alleen boven. Dus nou wordt het gejat op de hoogste niveau door mensen... die eigenlijk geen ziel voor de zaak werken. Managers, dat soort types. En publieke omroep wordt geleid door managers, niet door... Door programmamakers. Dat zijn zieloze mensen. Die maatschappij is zieloos geworden. En, uh, en mensen uh, die drie hoog wonen, gaan twee keer Amsterdammers, gaan twee per, keer per jaar Chinezen. En dat vind ik gewoon triest. Er is, uh, du, dus ik zie nou. Kijk, ik ben een vluchteling. Maar, maar ik zie hier veel vluchtelingen in mijn eigen land. En dat vind ik heel triest. De mensen die. En niet vanwege de Marokkaanen of Turken of Tsjechen. Nee, om, omdat die economie is zo wurgend, weet je, niet... Je, ja, en dan zeg je, zwartgeld is dat een oplossing. Ja, waarom niet? Waar, waarom moeten we allemaal riem om, een helm om? Ik vind dat, kijk, als moeder jou bemoedert, dan heeft dat iets liefs. Je weet, ze... Ze, ze houdt van je. En eigenlijk zou ze willen dat je thuis blijft. Dat je nooit oud-huis oud gaat. Maar ben je eigenlijk in Nederland en, gewoon zat? Want zo klinkt het bijna. Nou, niet zat. Ik ben, ik, kijk, ik ben, ik leef tussen drie landen. Tussen Tsjechië, Nederland, en uh, Italië. Italië. Dus, dus ik, ik ben Nederland zeker niet zat. En zeker niet Amsterdam. Maar ik vind dat, ik vind, ik vind dat zonde voor Nederlanders. Nederlanders hebben eigenlijk een klote leven, vind ik. Op dit moment. Martin, mag ik eens een kleine analyse maken? Het paternalisme in Nederland. Daar ben jij doodziek van, omdat het namelijk begint te lijken op het communisme waarvoor jij bent gevlucht. Ja, nou ja, als je wil overdrijven, dan kan je dat zo zeggen. Eigenlijk. Dankjewel. wel. Waarom is dat overdreven dan? Nou ja, omdat dat, dat was nog een tikkeltje hoger natuurlijk. Dus dat is niet te vergelijken, maar ik kan me voorstellen dat, je die, dat jij als Nederlander die verge, eh, vergelijking maakt. Als ik hem zou maken, dan is het, dan is het overdreven, want ik, ik, je weet hoor beter. Te, ik hoor te weten. Dat dat niet kan. Ik kan die overdrijving niet Maar niet gaat het, wel, gaat het ja. echt fout dan met dit land? Wordt het erger? Ja, het is zieloze maatschappij. Zo wil ik dat zeggen. En kijk, de, de, de, in, in ambachten zat bijvoorbeeld ziel. Dat gebeurt een beetje over de hele wereld. De ambachten ja. zijn weg, weet je. En ambacht was een ziel van de maatschappij. Als een jongetje liep door de straat in Amsterdam... kwam die, kwam die winkeltjes tegen de, de, de, de schoenmakers... en kon kijken, kon, kon iets zien... Wat zie hij nou? Ja. Wat, ik, ik, ik, maar jij zit zomaar ver in Italië? Nou, ik, ik, ik uh, zit veel in Italië. Zeker de laatste jaren. Omdat ik heb drie boeken geschreven. Waarvan de laatste twee over Italië. De mm, ja, Silvio, Modern, uh, Silvio Modern Leiderschap. Dat ging over Berlusconi. En dat Modern Leiderschap. Modern Leiderschap, dat wil ook zeggen. Ja, die kant gaat het op. Hè, een beetje. En, maar is Italië erger dan Nederland of minder erg? Minder erg. Veel ja? minder erg. Ja, omdat... omdat uh, ja, kijk... Ja, dan, ik zou bijna zeggen dankzij de maffia. Dat is ongelooflijk, want, want dankzij de maffia heeft nog de staat niet echt de grip op de burger. Dus er is nog steeds, uh, uh, er is een, ten eerste een gevecht gaande tussen links en rechts. Dus daar is de muur van Berlijn nog niet gevallen. Dus die twee kemphanen zijn nog bang voor elkaar. En dan is er nog maffia. En die maffia, hoe erg dat ook mag zijn... die zorgt ervoor dat die stadion niet helemaal kan worgen. Dus ik denk, kijk, als tussen, die, uh, tussen al die fans van, mij, van dat mijn programma... Uh, uh, uh, als we in, in Calabria waren... waar ik nou vaak kom... Hè? Dus dat is de meest... Toen was de zendercoördinator vermoord. Ja, dat denk ik. Ja, ja toch? Ja, en dat was denk jij teruggekomen. Ik, ja. dat nee, dat meen ik echt. Nee. Ja, ja die, die, die lag nu nee. een keer in de keuil ah, nee, nee, nee, hij zou dat niet doen. Nee. Nee. Hij zou niet durven. Hij, hij zou, het zou het doen. niet durven. Hij zou okay. niet durven. Ja, ik, nou, ik had hem hoogpersoonlijk een stuk uit zijn nek gevreten... maar goed, maar iets anders... dus dat wil eigenlijk zeggen... dat sommige beslissingen hier... hebben geen consequenties. Je kan mensen be be be beledigen. Je kan de publiek beledigen, die je zo'n programma wil, want die publiek telt niet. Die beledigen. Nou, dat kan je dus daar niet doen. Dat ja. is een, in, in, in, in dat, dat is de, de maatschappij die een beetje wild is in Italië, maar het ligt toch dicht, dichter bij de mensen. Ja. Ja. Ongelooflijk. Wow. Nou, we uh, komen zo bij we het rustig. Ik even met je verder, Marcin. Ja. Ja, het niet te serieus. Sorry, nee, nee, op, nee, zeker. Nee, we we we we het nee, gewoon schaamteloos. Ja. Nee, geen probleem. Hoe is dat you downstairs Wat ik nou besef eigenlijk... Ja. dat je iets pas, pas kan vinden als je er buiten zit. Dus als je dat beschouwt. En ik zit hier middenin. Ik vind dit wonderlijke radio. Ik, kijk, ik heb geen oordeel over. Dat is ook... Ja, wat, zie, zie je van, wat, wat vind je van zonsopgang als je hem voor het eerste keer ziet. En dat is voor mij de radio die jullie maken. Ik zit te horen, ik zit te kijken En ik heb geen oordeel, maar ik vind dat fascinerend. Bijzonder. Maar je hebt toch wel een oordeel? Nee, later uitin. pas. Morgenochtend, ik weet het echt ja, niet. Ik, vind het, ik weet niet waar het over gaat, appeltaart weet ik veel. Maar ik denk, wat doen die mensen hier? Wat gaat het over? Maar ik, ik blijf luisteren. Ik verveel me geen moment. Zullen we het dus gewoon over lekkere wijven gaan hebben dan? Ja, hey, ja ik vind het goed. Ja, dat wordt tijd zich Lekker gewijven, Martin. Uh, jij bent een beest. Jij bent een chameur. Ja. Jij, jij weet hoe je nee. de meisjes nee. om zou de tien vingers weet te binden? Nee. Oh. Nou, praat je over het verleden. Nee, nou. we zouden het over de toekomst. Nee, nou, johan, we gaan over nu. Oké, okay, Martin, dan doen we het anders. Oh. Oh. Martin, jij krijgt hem niet meer omhoog. Nou ja. Hoe weet je dat, zou ik bijna <lacht> nou zeggen? Ja. Naar de toekomst? Ja. ja. Ja, nee, dat is ook inderdaad. Dat is zeg, zeker een periode die zal aanbreken. Maar tot nog toe was iedere periode in mijn leven. Uh, een avontuur. Dus dat wordt ook een avontuur. Dat is een triest moment, kan ik me voorstel, zou ik me kunnen voorstellen. Het is nog niet zo ver. Godzijdank, zeg. Nee, no, dank je wel. Als je fan bent, dan, dan gun je me zoiets niet. Nee, natuurlijk niet. Maar. Ik gun dat trouwens niemand, zelfs mijn tegenstanders niet. Zelf die man die voor verantwoordelijk is dat ik niet meer op de radio ben. Nou, die gun ik wel een slap hoor. Oh, nee, Wat een rustig. Nee, dat vind ik niet. Want ik, ik vind hem al die vrouwen die hem willen. Want dat moeten verschrikkelijke vrouwen zijn. <lacht> en, uh, maar, een valse man. Ja, maar goed. En waar hebben we het over? Dat nou, je zo'n chameur bent dat je zoveel vrouwen hebt gehad in je leven. Uh, nou, volgens, ik maak nou, eens een lichte schatting. Nou, niet zoveel. Ik ben van verhoudingen, niet van stands. Ik heb nog nooit een wanheidstens gehad. Ja, ja, meen je dat nou? Dat meen ik echt. Maar opgaan in het moment. Dit, waar blijft dat dan ja, nog? Nou, ja, als je echt op, opgaat in het moment, dan. Kijk, uh, de <laughs> opgaan oh, in het moment. Oh, ik heb hem door. Hey, als jij een uurtje bij iemand in een kamertje bent, dan heb je verkeering. Dan heb jij een, een, een heftige relatie. Ey, en zo moet dat voelen. Ja, Mijn held is weer ja, terug. Ja, ja. Hij heeft je supergrove kipje robbel. Als dat zo voelt, dan kan je niet praten. Nou, dan kan je niet praten. Komen we wanheidsstand. Zo is het toch? Ja, zo is het inderdaad. Nee, dat ook. is waar. Ja, en als je het overdag doet, is het ook geen wanheidsstand. Hé, hey, jongens, hey, wat zijn we scherp? De avond duurt lang. Dus het is pas nacht als de zon bijna weer opkomt. Ik geloof dat wij het gaan begrijpen, hoor Jan. Als monogame echte Jannen. Ik ben blij dat je er bent, Martin. Wij groeien. Wij zijn allebei een ondergaande zon. En dan heb ik het niet alleen over op? Als je wil groeien, en daar heb je het over, dan moet je niet wachten op dat iemand je klinkklare antwoord geeft. Dat iemand je echt zegt hoe je het moet doen. Dat moet je aanvoelen. Dat moet je heel goed aangevraagd. Het gaat over emoties, Jan. Overdag is geen one-night stand. Dat is een hele goeie. Hé, hey Martin, schrijven. en nog een Laten vraag. Gaan. Ja, maar die hebben we opgeschreven. Martin, en nog een vraag op dat gebied. Seks zonder liefde. Dat kan heel lekker zijn. Dat kan wel gewoon. Ja, nee. Gewoon uh, rampen tampen voor de fysiek. Nee, maar dat is dan seks. Maar je moet wel liefde voor seks hebben. Dat is iets anders. Hè? Dan, ja, ja. Begrijp je dus, dat? Nee, ik ja, snap het wel goed. goed. Dus, dus, liefde ja. met, uh, dus seks met liefde, daar ben ik voor. En dat, dat hoeft niet... Die, die, die twee... Twee mensen moeten heel veel liefde voor seks hebben, dan is het fantastisch. Heb je ook wel eens gehad dat je je dus, zeg maar, relatie had voor een paar uur en dat je op een gegeven moment <lacht> wat tegen je nou in Gods te doen op dat lelijke konijn? <lacht> nee, lelijk vond ik die. Ja, koninen vind ik sowieso niet lelijk. En vrouwen nou helemaal niet als ik met ze zo ver kom. Nee, dat, dat heb ik nog nooit gehad. Dat nooit een lelijke gehad zeker. hè? Nou. Of ga je echt voor het, voor, voor het karakter? Ja, ja. Nou, nee, over karakter en lelijk... Ik, jullie, dan vertel ik iets eerlijk. Graag. Eén keertje, keertje had ik echt... Was ik zo fantastisch iemand. Zo prachtige vrouw. En het, het was, ik, ik, ik, ik was zo boos op mezelf. Want ik was niet tot haar aangetrokken. Maar oh. ik dacht, die is toch veel leuker... dan al die vrouwen die ik toch nog toe heb gehad. Ja. Dat, waarom kan ik niet met haar naar bed? En, en die heeft me gered, want... Uh, nou ja, ik uh, dacht, die avond, nou gaat het echt gebeuren. Want wij waren echt verliefd op elkaar. Dat, dat was duidelijk. En, en toen zei ze... Het was echt, toen werd ik gered. Toen zei ze... Martien, doe dat niet, want je wil dat niet echt. Je doet dat voor mij. En ik, nee, ik doe het niet voor jou. Uh, nee, nee, ik doe het voor, ben, nee, voor bon. ons. Ik... Nee, nou, je bent een lieve jongen. En dat zei mijn moeder ook. Ik ben echt lieve jongen op Kijk, het is natuurlijk vreselijk ook voor de man. Dat die soms, denk ik, als hij ver verliefd is op een vrouw, maar dan impotent is. Niet eh, zelf op zijn jeugdige hey. leeftijd, niet. Gewoon met haar naar bed gaan, omdat hij haar lelijke konijn vindt. Dat maar... is natuurlijk heel onrechtvaardig. Ja. Dat is een van de vreselijke onrechtvaardigheden. Dat er lelijke konijnen bestaan. Dat er twee mensen zijn die elkaar alleen innerlijk kunnen aantrekken. Van elkaar houden, maar niet met elkaar naar bed kunnen. Terwijl vele mensen met elkaar naar bed gaan als konijnen, Zonder van elkaar te houden. Dat is toch ongelooflijke onrecht, jongens. En ik ben blij dat het eruit is. Nou, verder. Nou, ik vind dat je wel een punt maakt. Jij hier. zei uh, toen je binnenkwam dat Jelmer heel intelligent was. <laughs> ja, dat... Ik niet. Ik begreep er geen reet van. Dat jij niet intelligent bent? Nee, ik begreep, het, ik begreep de crew niet. Je begreep de crew niet? Nee, leg het me eens uit dan. Nou, de... Als, zoals ik het mag interpreteren. Ja, ja, want, gaat het? Ja, wij interpreteren want we zijn ja. hier niet aan het vertellen nee, te hoe we we doen, het doen. Het is geen wetenschap. Het gaat over emotie. Ja. Als volgende. Gewoon erop, <laughs> er, gewoon erop en erover voor heb oogjes nee, ba, ja wat ba, maakt het nou nee, ja, wat nee, maakt het nou, dat nou uit, gewoon daar partijen kletsje bij je nou bent er toch nee, ba, je doe ik het toch ik ik nou. Nou, wat ik begreep heel, heel even nee maar wat ja. ik begreep is dat ze je behandelden zoals je moeder je behandelde. nee maar dat bedoel je niet nee dus leg het alsjeblieft uit nog een keer uit graag kort heel kort nou Kijk, f, uh, je, f, er zijn mensen die met elkaar naar bed kunnen... omdat ze elkaar ik. aantrekken. Ja. Okay, en zij hoeven verder niet van elkaar houden. Maar dan heb je ook gevallen dat je van iemand ontzettend houdt... maar de natuur heeft ervoor gezorgd dat die lichamen niet elkaar willen. Oh, en dat vind ik was e het een man? Dat vind ik toch eigenlijk jammer. En dat e had je met haar? Dat had ik met geen haar. Geen lichamelijke chemie? Nee, absoluut geen chemie. En toch? hoe kwam dat? Ja, als ik dat wist, dan heb ik voor gezorgd, natuurlijk voor die chemie. Maar dat, is, dat wist ik niet. En dat, dat maar ze is, was mooi. Nou ja, ze was... Dus nee, ah. ze, ze, ze, was, ah. ze is ontzettend mooi ah. van binnen. Ja, van maar. binnen. Oh, ja, Nee, ja, ja, ja. hey, maar goed. Nou ja, ze was eigenlijk... Nou, en dat is toch onrechtvaardig. En ik vond mezelf heel erg klootzak... dat ik gewoon zo oppervlakkig nee. ben nee, dat nee, ik niet... Nee, maar je bent op, uh, Elk potje pas een dekseltje. En zo is dat bij dit. Hier had gewoon een hele nee. lelijke zendercoördinator die Martin Simax van de Radio gooit, omgekund op zo'n mevrouw. Nee, ja, nee, dat, die, ja, die zou hem wel alle hoeken van de kamer laten zien. Nou. Ja, dat heb ik gelijk in niet ja, eigenlijk. Dat Martin, zou... ik, ik, ik vind dat je gewoon een punt maakt, want het is simpel: een karakter lig je niet te wippen. Het is toch het lijf. Ja, je kan nog zo hard willen, maar een steibe krijg je alleen als je verlangt. Dan hm. heb je gelijk, heb ik het goed begrepen? Ja, precies. Maar dan, als je dan ook nog uit de mond ruikt, kun je denken: van ja, god, maar die mouw, vrouw heeft een goed hart. Nou, uh, gekookt achter op de rug, zeg, wat heb je er dan? Ja, ja, ja. dat is ook. Of dat, ben ik nou weer. Uh, nee, dat is, bordlat, hoor. Dat, nee, dat is heel. Maar daardoor ook duidelijk. Hm? Ja, plat is duidelijk. Ja. ja, nee, dat blijkt. Nou ja, ja dan ben ik weer plat nee, goed. Ja, niet dan. Ja, je hebt gelijk ook. and my man was George Baker met Little Green Bag. God, wat een ontzettend heerlijke muziek. Uh, trouwens, uh, je kunt nu uh, gaan bellen naar 0800 want we gaan toch nog even een keer naar het kutspel. Het radiolab voor onze huis, tuin en keukenkebouw... die arme jongen die moet toch ook wat uh, te doen hebben. En dat is namelijk niet voor niks... want we moeten nog van de t-shirts af... Uh, de dikke, zwetende vrachtwagenchauffeurs... die hoeven niet in te bellen... want we hebben geen XXL meer. Uh, trouwens, de gemiddelde Nederlandse man hoeft ook niet in te bellen. Want we hebben alleen nog maar een S'tje. Dus uh, ja, mooie meiden. Uh, ja, wat zou je zeggen van uh, een kilo? of 56 of zo, die kunnen inbellen. Eh, want daar hebben we nog een prachtig echte Janne T-shirt-verklaring. Esjes, eh, dus dames, eh, god, ik zie alleen maar mannennamen. Ik eh, kan er niet een, een vrouw in bellen. Eh, weet ik veel, Lisanne, eh, Patricia, no noem een naam. Maar, nou ja, goed. Ja, nou, nou dat is maar te hopen dat ik een... Ja, nou goed, we kunnen nu eindelijk door. Ja, ja, u denkt, waarom is hij stil? Ja, omdat ik gewoon aan het wachten ben. Want ik, ik, ik, ik er moest iemand even bellen. Uh, uh, laten we even luisteren naar, naar het radiospel. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, en ik leg het uh, nog één keer uit. Liever gezegd, ik leg het gewoon voor de aller, aller, aller, allerlaatste keer. Trouwens, volgende week begin kom, ik, kom ik met een nieuwe show. En ik denk dat ik het kutspel meeneem. Zullen we dat gewoon doen? Dan kunnen ze wel iets anders winnen, want ik bedoel, de Jan-t-shirts ja, die, die liggen dan allemaal in de vuilnisbak. Maar we gaan gewoon door met het rotspel. Waarom niet? Het vult even qua tijd en het is een soort interactie met de luisteraar. Maar goed, ik leg er dus nog één keer uit. Uh, niet nog één keer, dat doet het uh, aankomend jaar nog uh, zoveel keer. Maar nu dus. Uh, in het citaatje straks gaat horen. Ja, er zitten dus drie nieuwfijtjes geboren. Hartstikke leuk. Welke drie? Nou, moet je weten. Nul hoef je niet meer te bellen, want uh, de winnares hangt al. Uh, je moet alleen zeggen welke nieuwsfeitjes is. En de winnaar krijgt de enige echte, echte, enige echte. Enige echte, enige echte, enige echte. Oh, ik moet opschieten. Uh, Laat het spel maar Heb je het spel gehoord? Nee, laat me horen. Op een ROC in Delft is minister Kamp van Sociale Zaken aangehouden... die met een vuurwapen op school kwam. Hij krijgt geen celstraf. Wel moet de man in een psychiatrische inrichting worden behandeld. Ja, Lisanne, ben je daar? Ja, daar ben ik. Dag Schoonheid, vertel het maar. Uh, nou, u hoorde iets over dat vuurwapen. Goed, over die, uh, jongen. goed. Uh, ja, en ja. minister Kamp ja, natuurlijk. Goed. Helemaal goed, en, je hebt uh, gewonnen Lisanne en je krijgt het, het echte jaren t-shirt naar je toe stuurt. Daag! Uh, Wauw, dank. Dat ik nog heel goed, ik weet dat ik op mijn kamer zat. Ik zat in gesprek met de uh, Franse ambassadeur, dus morgens om een uur of negen. En toen kwam er een, uh, een sms'je van een uh, bekende uit Amsterdam, dat hoogwaarschijnlijk Theo was uh, vermoord. Ja, dat vergeet je nooit meer en ik ben daar toen uh, geweest. Ik zat daar toen uh, naast Ayaan met mijn kogelvrije vest aan. Nee, dat was echt uh, bizarre tijden. Wat, wat doe je dan op zo'n dag? Ben je een soort machine of uh, ben je nee. heel bewust van alles? Uh, ja, heel bewust van alles, maar ook helemaal... Uh, je hele agenda is meteen weg. Ik bedoel, uh, uh, je gaat met... Uh uh, ja, andere ministers om de tafel om te kijken wat, we, wat er moet gebeuren. En uh, nee, ik, ik herinner me ook nog zo'n bizar moment. We gingen s'avonds bij elkaar zitten met een aantal ministers... en mensen van, van, van uh, nou, de AIVD en, en van de politie en hoge ambtenaren. En ik dacht, wij gaan praten met elkaar over... wat moeten we nu met het land? Ja. Wat moeten we gaan, doen? gaan we doen? en Wat denk je waarom we bij elkaar gingen zitten? Een het? Nee, oh, bijna. Om te kijken wat de tekst moest worden van de brief aan de Tweede Kamer. Oh, ja. ja, dat is belangrijk. Nou, zo werkt he? het. Hey, nou, werkelijk. Maar oh, dan doe je, je wel wat mee dan, of niet? Uh, nou, op dat moment moet je wel meedoen. Maar ik heb me natuurlijk wel steeds geprobeerd om ook dat andere op de agenda te zetten. Toen had ik ook ruimte om mijn agenda te bepalen. Dus toen ben ik uh, het land ingegaan de volgende dag. Theo van Gogh had aan een, één een, een, een ding echt de pleurshekel En uh, dat was de PvdA. En na zijn dood werd het een PvdA-feestje. En volgens mij mocht je niet eens komen toen, hè? Nee, dat klopt. Dat was ook zo. Nee, dat werd uh, tegengehouden, dat uh, Cohen moest daar staan... en de uh, ja, burgemeester van Amsterdam uh, toen nog. En het moest echt uh, PvdA worden. En toen hebben de familie en vrienden van uh, Theo ingegrepen. En uh, toen mocht ik toch komen en ook uh, praten we op de Dam. Dat was trouwens natuurlijk ook... Best genant, hè, dat dat zo dam, jongen. En dan zie je al die mensen, waar je ook kijkt... dan zie je alleen maar mensen... En, en je staat daar met, je lijkt wel heel stoer... maar je staat daar gewoon met een buik vol zenuwen. Ja, ik stond er ook. Oh, stond je er en daar, dat In het publiek. Nou, dat lawaai gemaakt. En, en ik begon in de eerste drie zinnen. Toen kwam daar zo wat geroezemoes. Ik denk, oh god, als hier al die, al die mensen gaan roepen... van uh, weg met verdonk of zo, weet ik veel. Maar toen vertelde ik dat ik Theo ook gewoon privé uh, kende... En, nou, toen, toen was het ook weg en toen kon ik mijn verhaal doen. En toen daarna dat lawaai. Ik vond het echt... Uh, ja, dat zijn van die momenten die vergeet je nooit meer. Maar hoe sta je dan? Sta je daar dan als uh, emotioneel mens of bekende van Theo van Gogh? Of sta je daar als politica... Ook een politiek slaatje uit het verhaal te slaan? Nee, niks. Maar je nee. zegt net, eigenlijk suggereer je net dat die anderen dat wel deden. Als ja, dat je dat bezig wel... bent met zo'n brief aan de Tweede Kamer. dat is alleen maar politiek bedrijf. Er komt geen menselijkheid aan te pas. Ja, dat is ook politiek bedrijf. Maar dat is ook. Die, wat, daarom noemen ze het ook wel de Haagse kaastolp. Daar zijn Haagse morens, moor, Haagse normen en waarden. En ja, dat, dat is als minister. moet je zorgen dat je blijft zitten op je stoel. Dus zorg je dat die Kamer tevreden blijft. Maar, ja, spreken, gebeurt het. maar spreken op, uh, op uh, uh, de lawaai-demonstratie van een uh, cineast die afgemaakt is door een islamitische gek. Uh, ja, dat is toch ook wel een score. Hè? Als je ijzeren nee. rieter bent, moet je daar wel staan. Nee, nou, je moet daar staan, omdat ik, ik heb daar toen gestaan... omdat ik minister van integratie was. Ik heb ook heel duidelijk gezegd, jongens, tot hier en niet verder. Als je toch Bedoel... geen mannetjes maken dan? Die zei, uh, dat is lekker scoren. Nee, maar ik bedoel, ik heb ook meegemaakt dat ik bijvoorbeeld met Calou toen... dat ik op het departement kwam dat ze zeiden van... joh, uh, geef Calou uh, geef een paspoort, dat is goed voor je achterban. No way. Wat ik ontzettend belangrijk vind, twee dingen als politicus. Ten eerste, dat alles wat ik doe, dat ik die ka dat kan uitleggen aan de mensen in het land. Wie het ook zijn. Ja. En ten tweede, dat ik mezelf vooral iedere morgen recht in de spiegel aan kan kijken. Calou was die voetballer van Feyenoord die heel graag voor Nederlands elftal wilde spelen... Ja. maar uiteindelijk nooit meer in Nederland is geweest, toch? Nou, die, die? nooit geen Nederlands vriest... wilde leren. Ja, jammer ja. dan. Uh, ja Kaloe uh, eruit, uh, um, Ajaan. Nou, Hetzelfde uh, Ayaan... verhaal als met Kaloe? Nee, Ayaan heeft toch zelf gewoon de beslissing genomen om naar Amerika te gaan? Ik bedoel, dat was voor mij een hele grote verrassing. Nou ja, goed, u wilde toch uiteindelijk dat, dat paspoort uh, uh, terug hebben? Ja, de, de wet was heel simpel. Als jij liegt bij het verkrijgen van je Nederlandse paspoort, wordt geacht dat je dit paspoort nooit hebt maar gekregen. Toen, uh, simpel. toen bedreef je toch gewoon politiek, of niet? Nee. Nee. Dus je, ik... was, je bent eigenlijk nooit politicus geweest? Ik was daar als minister met een hele duidelijke doelstelling. Je wordt, ik ben gebonden aan het regeerakkoord. Eén A4'tje. Dat moest ik realiseren. En dat heb ik ook gedaan. En dat hebben de kiezers ook laten zien. Ik bedoel, er is nog nooit een nummer 2 op een lijst geweest die zoveel volkestemmen heeft. Maar mijn vraag vraagt. was. Je bent dus nooit een politicus geweest? Nee. Ik, nee, ik denk dat ik veel meer iemand ben. Een, een ondernemer ben. Die zegt van. Dit zijn mijn doelen. Dat word ik geacht te bereiken. Dit is de weg waar langs. Zo gaan we het doen. Ik zorg voor voldoende draagvlak. Nou, ga met die banaan? Een uh, ondernemer. Uh, ja, niet echt een beste, want trots stond op nul na de verkiezingen. Ja, niet iedere ondernemer, uh, niet iedere ondernemingslaag. Ja, dat zal iedere ondernemer ook uh, getuigen. Maar hoe kan het uh, nou, nou gebeuren? Want volgens mij in de peilingen rond de 28, 29 zetels en uiteindelijk is, nul. Nou, we hebben natuurlijk wat grottigheid uh, gehad, dat is, uh, dat is duidelijk. Ja, en daarna uh, ja, een soort uh, nou ja, vrije val uh, naar beneden uh, op maar, zich. Maar, uh, maar hoe kan het? Nou, dat heb ik net al gezegd, omdat we wat rottigheid nee, hebben gehad. Nee, die etzingen, die, als... die kaai, dat, dat, dat die kan je niet op de schuld geven. En toen is het al heel erg naar beneden gegaan. En toen uh, uh, Geert Wilders die aanklacht kreeg vanwege vrijheid van meningsuiting... was ik in één keer vijf zetels kwijt. Toen ging hij nog eventjes uh, puur voor de pers op en neer naar, uh, naar Engeland. Dat kostte me weer drie we zetels. Ja, en dan uh, hoppala, oké. Uh, uh, Geert heeft het gedaan. Uh, nee, maar mensen gaan kijken van uh, wie er veel in de publiciteit komt... wat de standpunten zijn. Nou, Geert heeft daar goed gebruik van gemaakt. Maar Rita Verdonk staat voor de spiegel ochtends... in zo'n periode, als het helemaal weer nul is... en die zegt dan, wat heeft Rita Verdonk verkeerd gedaan? En wat is dan het antwoord? Ja, nou inderdaad, wat heeft Rita Verdonk verkeerd? gedaan? Nou, Rita Verdonk uh, uh, heeft uh, met een aantal mensen... te veel geduld gehad binnen de organisatie. Dat is, uh, ja, dat is duidelijk. Had Welke hier... mensen? Ik had wat strengere namen ga ik helemaal. Nou, Kai van der Linden. Nee, maar goed, uh, ja, dus. Kai heeft op een gegeven moment zijn eigen uh, besluit uh, gemaakt. Die is weg. Ik heb nog steeds een goede persoonlijke relatie met Kai. Nou, hij heeft toch een dolk uh, in de rug gedouwd op nee, die school. Nee, maar het is helemaal niet waar. Kai heeft altijd gezegd: het gaat om de mens die de boodschap uitdraagt En niet zozeer om de inhoud van de boodschap. Dat heeft hij daar ook gezegd. Dat is natuurlijk weer lekker uit zijn verband gelegd. Uit zijn verband gelicht in Paul en Witte Man. Ja, nou ja, goed. En dan gaat zo'n sneeuwbal rollen. Nou ja, dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel. En dan sta je toe te kijken. Dus je hebt een aantal mensen te lang je vertrouwen gegeven en verder? Uh, en verder, het is heel erg lastig om uh, in, de eerste, in de Tweede Kamer in je eentje te zitten. Dat is gewoon heel erg lastig. Je was er nooit, zeiden ze. Ja, maar kijk, ik zat uh, dagenlang te debatteren. En dan zat ik s'avonds kapot voor de televisie. En dan zat een van mijn waarde collega's... Die zat daar dan uh, in een televisieprogramma en zei van. Ja, Rita was er weer niet. Nee, Rita zat in die zaal daarnaast de hele dag. Maar dat werd er dan niet bij verteld. Nee. Ja. En dat zijn ook van die. Valse nichtenstreken die, zijn dat. Ja, het zijn niet allemaal nichten, maar het zou wel kunnen. Maar die uh, Ed Zinken, dat is dus. Uh, uh, nou, die heeft zijn best niet gedaan. Die Kai heeft er zijn best niet gedaan. Geert Wilders heeft het stemmetje afgepakt. Uh, Collega-politici die uh, zitten uh, je een beetje af te zeiken in programma's. Maar uh, wat heb, wat heb jij nou niet goed gedaan? Nou, dat heb ik net al gezegd. Ja, maar je wijst naar iedereen. Behalve naar jezelf. Te veel vertrouwen in mensen. Ja, te, ik heb te veel vertrouwen gehad in mensen. Ik heb te lang gewacht met uh, bepaalde beslissingen nemen in, uh, in de organisatie. Misschien ook wel te veel prioriteit gelegd aan het opbouwen van de organisatie. En niet om met mijn gezicht in de, uh, in de pers uh, te zijn. Nou, dat wordt dan ook steeds lastiger. Mensen zien je niet meer. Die denken, ja, die Rita die is er niet meer. Dus, maar toen uh, zei je ook nou een anders. boycott door de media, toch? Nou, dat is ook zo. Ja. Ja, ik heb, heb jij mij ergens gezien te, dat, nee, om maar... het partijprogramma van Trots op Nederland uit te leggen? Never. Nergens. Nee, zelf ik ben nergens uitgenodigd. Goeie, goede ja, PR-adviseur. gedaan. Ja. Ja. Hey, maar hoe vaak dacht je, wat een NSB'er? Nou, over ik... mensen die je uh, te lang hebt uh, laten bungelen. Uh, nou, nee, want ik gebruik nooit? al de term NSB'er nooit. Geen Godwins? Nee, ik heb zelf een aantal spotprenten uh, gezien uh, over het... Uh, terugkeerbeleid van asielzoekers toen ik minister was, dat doet je dus zoveel veel pijn. wat een rat? Uh, nou, dat heb ik wel een aantal keren gedacht, uh, ja. Ed het konijn was een rat, of niet? Wie? Ed. Ja, nou, als ik Ed Sinken het... zeg, krijgen ja. weer geen antwoord. <laughs> Ik denk, doen we het ervan. Hey, we hebben het nu weer over uh, een... uh, 2000. Uh, wanneer was het? 2008. Ja, en we doen eerst de tijd dat je nog wel zetels had. Laten we eerst eens even terug. Laten we nou eens even vooruit gaan kijken. En niet altijd Stoppen. alleen maar terug. Gewoon vooruit. Het is. Uh... Uh, ja, dat is allemaal gebeurd. In nee, Rotterdam maar je moet, af en toe, nou, je moet af en toe achteruit kijken... om te kijken wat je vooruit beter kan doen. En dat is, dat, dat is, is die, natuurlijk wel wat. Nou, maar dat is ook zo. We hebben ook na nou, het verlies zeg maar, uh, van die Kamerzetel... zijn we ook met mensen van Trots om helemaal bij elkaar gezeten. Hebben we een aantal evaluatiemomenten gehad. Nou, daar is ook uh, flinke kritiek uh, uh, gespuit. En, uh, maar, maar, maar er ooit hebben komen ook er wel weer... leermomenten, zoals ze zo mooi uit, heet, uitgehaald. Maar er, ooit komen er weer Tweede Kamerverkiezingen. Ja, doen we weer mee. Uh, doen we weer mee? Ja. Uh, en dan gaat er ieder gewoon weer voor, uh, voor de grote winst. Ja. In ieder geval voor één zetel, toch? Nou, wel meerdere zetels graag. Want één zetel is, is gewoon heel erg lastig in de Tweede Kamer. Ik bedoel, ik heb een geweldige tijd gehad als minister. Toen kon ik ook resultaten laten zien. Maar die laatste vier jaar in de Kamer, dat, dat, dat was natuurlijk niet de fijnste tijd uit mijn leven. Dat mag duidelijk zijn. Uh, stel nou, hè, dat je die interne strijd in die VVD wel gewonnen had. Was je dan nu premier geweest? Ja, zeker. Ja? Ja. Ook van dit kabinet? Niet mm, Nee. Nee, niet van dit geen kabinet. Geen gedoogkabinet. Nee, geen gedoogkabinet dat ten eerste. En niet een, uh, een kabinet uh, met uh, alleen maar vriendjes en oude gedrouwen. Nee, ik had uh, heel graag uh, twee kabinetsperiodes een uh, kabinet gehad van ondernemers. Van uh, mensen die uh, echt met de voet in de blubber hebben gestaan. Nee, daar en van Een zakenkabinet. Met ja. wie? Oh, die mens. Nee, niet met Harry Mens, met Grote mensen. namen? Nee. Deel is niet om. Nee, met mensen die echt... Nou, op het moment dat het zover zou zijn geweest... dan had ik daar goede mensen voor gevonden. Nou, dat maar geloof je alleen was. maar in ondernemers dan? Nee, ondernemende mensen. Maar wel mensen die zeggen van, oké, okay, daar ga ik voor. Dat is het resultaat dat ik moet bereiken. En ik ga niet uh, vandaag een beetje naar links, want ik heb Jantje nodig. En morgen een beetje naar rechts, want ik heb Pietje nodig. Nee, dat soort... Uh, maar noem nou, zeg niet, twee namen dan? Nee, je, nou, maar die heb ik ook uh, echt niet. Ik bedoel, uh, nee. Nou, als Hans ik, als Weijers als... wordt altijd genoemd. Nou, Elko Brinkman vind ik een goede vent. Uh, wij van Bouwen Nederland. Uh, die? Ja, die, hè. Dat kan ik niet slecht, hè, trouwens. Nee, dat kan ook echt wel. Ja, heel goed. Dank ik wist even dat, dat hij er zat, maar toen keek ik. Ja, <laughs> het toch ongelooflijk, hè? Hey, um, um, uh, het duurde eventjes. Tenminste, uh, mooi verpakt. Maar eigenlijk uh, slecht, zeg je dat uh, Rutte een slappe hap is, hè? Net. Uh, ik vind ik, ik, Die gedoogconstructie, dat, dat vind ik ook. Wat is op. daar mis mee dan? Nou, okay. Dualisme? We hebben een uh, paar partijen in Nederland die zeggen van... wij hebben ontzettend hekel aan gedogen. En een van die partijen is de PVV en de andere van die partijen is de VVD. Nee. En die zitten bij een auto gedogen. Nou, nee, jongens, als jullie nou echt kerels waren geweest... had je gezegd, luister, dit is wat uh, de kiezer heeft beslist... en wij gaan er gewoon met z'n allen voor. En uh, ja, nou ja, goed, dat hebben ze niet aangedurfd. Dat maar is, uh, had de PVV goede ministers kunnen leveren dan? Ja. Wie dan? Nou, nou, dat is aan Geert Wilde zelf, maar. Ja, maar je zegt zo, zo overtuigend ja. Dan nou, wees omdat, je wel iemand... omdat er heel veel goede mensen zijn. die niet zo duidelijk naar voren komen of naar buiten ermee komen. dat ze minister. Erger, uh, ja, uh, ja, dat je daarvoor moet schamen. Dat nou, is ook zo, maar minister dat, merken, Rabel... dat merken we ook bij Trots op Nederland. Ik bedoel, als, ja. als mensen zeggen dat ze trots op Nederland zijn. dan worden ze aangekeken alsof ze gek zijn of racist zijn of weet ik wat. Nou, dat is natuurlijk echt belachelijk. Minister Rabel voor de PVV? Dat is misschien wel Rita Verdonk. Ja, Rita Verdonk. Minister voor de PVV. Waarom nee, niet? Nee. Nou, omdat ik leider ben van het gods op Nederland. Ja, hee, maar goed, dat, die stond zeg maar op nul. En dan fuseer je en dan zegt Geert... Rita, jij wordt mijn minister. Nee. nee Wat zou je ervan nee. zeggen? Nee, niet. Wij zijn op een dan aantal die verhuisvrouw? Ja, wij zijn op een aantal punten. zijn we natuurlijk uh, met elkaar eens. Heeft Geert ook een uh, hoop punten van het gods op Nederland overgenomen. Maar als het gaat om... Uh, om het islamstandpunt uh, en de uitlatingen uh, daarover. Uh, nee, dat uh, wij zien ook natuurlijk. Uh, de radicalen moet je aanpakken. Maar die moet je altijd uh, aanpakken. En dan moet je ook flinke straffen opzetten. Maar er zijn ook uh, moslims die gewoon heel goed doen. Ik zat afgelopen week nog uh, ergens. Daar kwam ik een, uh, een uh, moslim tegen. Marokkaan. Werkt zes, 36 jaar bij dat hotel. Ze bij de kinderen studeren. Nou, die man die vindt het fantastisch dat ik daar heb. kom eten. Nou, zo kan het dus ook. Praat goed Nederlands. En dat soort mensen. Dan moeten we gewoon zeggen. Jij draagt je steentje bij. Dat dus ja, geeft Wilders op. toch ja, ook? Okay. Of niet? Ja, nou, ja, maar goed. die zou Wilders toch niet wegsturen? Uh, hij begint een beetje, uh, begint hij inderdaad uh, te, te bewegen. Het gaat nu ook ineens over de elite in, uh, in Europa, die vooral schuld is. Nou, denk ja. aan mijn speech van uh, uh, maart 2008, toen trots op Nederland inrichtte. Het ging over Sinterklaas, toch? Uh, ja, maar ook. Maar waarom? Omdat die elite wil dat wij, Sinterklaas, dat wij rode, gele, zwarte, uh, juist geen zwarte, zwarte pieten hebben. En dat soort dingen. Dat is, is diezelfde elite. Is het echt een verschil tussen Wilders en jou niet dat Wilders gewoon heel, heel erg links is? Nee, kijk, Wilders is ook... Uh, uh, nee, die heeft standpunten van links-rechts. Als je kijkt naar de standpunten van de SP over de zorg... Nou, daar kunnen wij als Trots op Nederland ons ook goed in uh, vinden... maar in andere punten helemaal niet. Nou ja, uh, PVV heeft eigenlijk de hele SP-agenda gekopieerd... behalve dat er een klein stukje anti-Islam uh, bij is geplakt, nou, toch? Nou, dat is helemaal niet waar... want als je kijkt naar de veiligheidsstandpunten van, uh, van de PVV... dan uh, zijn die gewoon... Uh, ja, maar op economische rekening. zorg... Uh, economische zorgniveau zorg niveau is het exact hetzelfde. Ja, maar kijk, als je nou ziet op economisch niveau... we moeten ieder jaar uh, ontzettend veel bezuinigen... 18 miljard uh, bezuinigen. Hè, nou, wat doet dit kabinet van 12, 13 miljard... Uh, nou, dat halen ze van geen kanten. De schuld wordt alleen maar groter. Zou ik je nou eens wat vertellen? Dat vertellen. interesseert de mensen in het land geen ene reed. 13, 18, het gaat om wat merk ik aan mijn portemonnee. Nou, dat is ook zo. En toch? mensen merken het, gaan het steeds meer in hun portemonnee werken. Merken? Ja, ja natuurlijk. Ik bedoel, geld zal toch ergens vandaan moeten wat komen. merk je er zelf van. Dan? En de grote melkkoe die zit uh, uh, toevallig bij de burgers in Nederland. Nou, kijk bijvoorbeeld heel iets simpels naar uh, de boetes. Eh, daar moet je nu voor iedere boete komt er zes euro eh, bij. Omdat ja. de indingskosten... Maar dat was wel zo, hè? Zo, ja, goed. Het het kabinet. Van, ja, maar dat was net een van de laatste dingen van het vorige kabinet. Ja. Maar dat zijn wel maatregelen die genomen worden... omdat het geld moet overleven. Dat wordt ook genaaid. Kijk ja. nou eens naar die griffierechten. Ja. Ah, nee, dat is niet te geloven. Als jij tegen je WOZ-beschikking uh, van, uh, van de gemeenteraad uh, in beroep wil gaan... Ja, dat dan willen ze niet. 400 euro. Ja. Nou zeg, dan moet je toch wel een hoop geld terugkrijgen. daar. Uh, verloren van uh, Mark Rutte... Uh, hij is nu premier. Uh, ja, dan is dat toch eigenlijk gewoon terecht, dat hij gewonnen heeft. Uh, Daar hebben mensen op hem gestemd, klaar. En hij is, uh, heeft de, de VVD heeft de meeste uh, zetels binnengehaald. Had je niet beter gewoon tweede vrouw kunnen worden? Met de kennis van nu, om even een balkenennetje erbij te halen? Nou, een balkenennetje erbij te halen, ja. Nou, kijk, de VVD heeft mij eruit gegooid. Ik bedoel, uh, die bodem op geen De vraag was, had je niet beter op eigen initiatief... Kunnen zeggen. Dus iets minder anarchistisch? Ja, niet uh, van we gaan de strijd aan, maar gewoon uh, zo'n jonge gast... En ja. die lekker die tango gedanst. Maar luister, bedoel, vanuit de VVD was al heel lang duidelijk... dat ze mij gewoon niet wilden hebben. En dat is mij ook door een aantal mensen gewoon verteld. Maar hoe kan Rita, maar ik kan het nog niet, maar jij wordt het niet. klaar? Maar, je, maar je, je was een redelijk sterk minister. Ja, maar ik was natuurlijk wel iemand... en dat wisten natuurlijk al die... Uh, de, de oude garde van <laughs> al die bonzen van de VVD wel. Als Rita binnenkomt, dan komen ze met een grote bezem. Ja, en daar zitten wij niet op te wachten. Dus Rita moet het vooral niet worden. Dus toen moest ja. die het worden? Uh, ja, toen moesten. Uh, uh, Maric, het worden, ja. Zei je nou ja? Op is de ver uh, van slappe Ja, maar ik, ja, kan ik je vind het niet maken. Die man is jarig. <laughs> Wat? Ik mag feest ja, ja, dit. Ziet, is toch, dan ga je, als als je nog eens slapen op zijn verjaardag, Rita. Kom als al. je kijkt welke mensen hij in zijn kabinet heeft uh, genomen, Hè, uh, de opmerking van waar, waar zijn al die vrouwen? Nou, er was geen ja, plaats. Ge want alle getrouwen moesten erin komen. Ja, maar Rita, komen. Dat, dat, dat, dat gelul doe je toch niet? Dat, dat er ook vrouwen in moeten zitten? Het gaat gewoon om kwaliteit. Kom op, IJs, Rita. Het gaat om kwaliteit, maar we hebben dat genoeg... vind ik een beetje de, de, nee, de, de nee, psp geleuter nee, nee, waar nee, je ja, blijft. Ja, we hebben genoeg kwalitatieve vrouwen. Goeie vrouwen, ja. Dit kabinet wil wel dat publieke Omroepen, negers aan het woord laten en zelf uh, nul, toch? Ja, belachelijk. Wij zijn die 50% vrouwen trouwens die jullie ja. al aan het woord hadden. Ja, ik vind het, het allemaal onze jongens. Waarom We zitten, zitten de... jullie eigenlijk als twee Jannen hier? Waarom zit er niet eens charnetje Nou, ah, wij hebben wel hoor. Nou, een... Dat is ook een show met, met een bepaalde vorm van humor. En daar zijn jullie niet echt goed in, jullie vrouwentuig. Kijk, daar zit hij, <laughs> Kun jij suikerrijnig? Kijk hem, hoor. Ja, niet te geloven. Ja, daar word ik voor betaald, Rita. <laughs> ...betaald. dus toch weer wat anders hè, dan gewoon wachtgeldbeuren. Hey, hey, hey, hey. Nee, dat is een beetje flauw hoor. dat ga ik ook helemaal niet doen. Um, maar um, die oude getrouw, hè, waar je het net over had in Rutte 1... ...ja, dat zijn allemaal mensen die het kunnen. We hadden natuurlijk ook een LPFje kunnen doen. Met, met allemaal heinsbroekjes die uh, de minister worden. Ja, maar kijk, dat is, dat is iedere keer het voorbeeld wat aangehaald wordt... En ...dat is natuurlijk een fout voorbeeld. Als oh. de leider van een partij wordt neergeschoten en het moet ineens door een paar mensen opgepakt worden... om te zorgen dat toch al die zetels gevuld uh, kunnen worden... nou, dan kun je er donder op zeggen dat dat natuurlijk fout gaat. Nee, Laat, maar dat als, als het voorbeeld is wel legitiem... omdat je namelijk dan mensen op posities zet... die er geen kaas van hebben gegeten... en dan, ja, dan loopt het in de stoep. Dan kun je niet zo goed uh, geen uh, kabinet hebben. Nee, maar je kunt heel goed mensen van buiten halen... die gewoon niet politiek bedrijven om politiek bedrijven... maar politiek bedrijven om resultaten te behalen. En dat zijn de mensen waar ik voor ga.